11 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. De burgemeester van New Orleans heeft een avondklok ingesteld. De orkaan Isaac is weliswaar afgezwakt tot een tropische storm... maar het is nog te gevaarlijk om buiten te zijn. Autoriteiten denken dat morgen pas duidelijk wordt... welke schade Isaac veroorzaakt heeft en welke hulp mensen nodig hebben. Meer dan 600.000 huishoudens in de staten Louisiana, Mississippi en Arkansas... zitten zonder elektriciteit. Het lijkt erop dat de waterkeringen en veiligheidssystemen... tegen de storm naar behoren werken... Het veiligheidssysteem werd met Nederlandse hulp aangelegd... nadat New Orleans was getroffen door de orkaan Katrina, nu zeven jaar geleden. De familie van een van de slachtoffers van Anders Breivik... dient een aanklacht in tegen de Noorse politie. De familie wijst op het onderzoeksrapport waarin staat... dat de politie te laat aankwam op het eiland Utoya, waar Breivik schietend rondliep. Er hadden levens gered kunnen worden als de politie er eerder was, staat in het rapport. De politie heeft zijn plicht verzuimd, zegt de familie. De luchtvaartpolitie doet onderzoek naar wat zich vanmiddag precies heeft afgespeeld in de cockpit van het vliegtuig dat door F-16 naar Schiphol werd begeleid. Er werd gezegd dat er aan boord een gijzeling was, maar dat bleek niet te kloppen. De Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid zegt dat het onderzoek zich concentreert op de communicatie en op het niet opvolgen door de piloot van opdrachten van de verkeersleiding. In het onderzoek wordt ook betrokken dat de verkeersleiding op Schiphol... in de cockpit op de achtergrond Arabische muziek heeft gehoord. Volgens de nationaal coördinator zegt die omstandigheid op zich niet zoveel. Het zou geen doorslaggevend argument zijn geweest om op te treden. In Londen is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen aan de gang. Meer dan 4000 gehandicapte atleten doen aan de Spelen mee. De ceremonie wordt gehouden in het Olympisch Stadion van Londen. Het zijn de veertiende Paralympische Spelen en de belangstelling is groter dan ooit. Er zijn al 2,2 miljoen toegangskaartjes verkocht. De atleten sporten op dezelfde locaties als tijdens de Olympische Spelen. De eerste Paralympische Spelen werden ook in Engeland gehouden. was in 1948. Toen deden 16 gehandicapte atleten mee. Een achtervolging door de politie in de Drentse plaats Nieuwbuinen is een 18-jarige automobilist omgekomen. Hij stopte niet toen de politie hem een teken gaf... ging er met hoge snelheid vandoor en reed in een bocht tegen een boom aan. De man had geen rijbewijs en was er met een auto van doorgegaan. Toen agenten hem zagen rijden, achtervolgden ze hem. Na het ongeluk is nog geprobeerd om hem te reanimeren... maar de man overleed ter plekke. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die op Schiphol was gevonden... is veilig tot ontploffing gebracht... Dat gebeurde op zo'n zeven kilometer van de luchthaven in de Haarlemmermeer. De bom was daar vanmiddag heen gebracht met een vrachtwagen van de EOD. De Duitse bom van 500 kilo werd vanochtend gevonden bij graafwerkzaamheden. Door de vondst konden vliegtuigen geen gebruik maken van de kaagbaan. Tientallen vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. De Nederlandse aardoliemaatschappij doet nader onderzoek naar de recente aardbevingen in Groningen. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie had om het onderzoek gevraagd. Het noorden van de provincie werd de afgelopen weken twee keer binnen 24 uur getroffen door een aardbeving. De oorzaak was hoogstwaarschijnlijk de winning van aardgas. Na de tweede schok kreeg de NAM 1100 meldingen van schade aan huizen binnen. Volgens minister Verhagen betekenen de aardschokken voor bewoners veel narigheid en gedoe. Hij wil weten waardoor steeds bepaalde plaatsen worden getroffen. En ook wil Verhagen weten of de kracht van de bevingen kan worden beperkt om schade zoveel mogelijk te voorkomen. In drongelen is een man opgepakt die zijn huis en zijn vrouw in brand wilde steken. Omwonenden hadden de politie gebeld omdat ze een sterke benzinelucht roken. De man van 51 had volgens de politie tijdens een ruzie niet alleen de inboedel... maar ook zijn vrouw overgoten met benzine. Hij verzette zich bij zijn arrestatie. De man zit tot zeker vrijdag vast. De vrouw heeft aangifte gedaan tegen haar man... die in elk geval een huisverbod krijgt tijdens een afkoelingsperiode. De gemeente Leiden heeft 6 miljoen euro minder in kas dan werd gedacht. In de boekhouding blijkt een minnetje te zijn verwisseld met een plusje. Volgens de gemeente is er een fout gemaakt op de afdeling Financiën. Daarna heeft iedereen over de vergissing heen gelezen. Leiden benadrukt dat de gemeente de 6 miljoen euro niet is kwijtgeraakt. We hadden het geld al niet, zegt een woordvoerder. In IJsland is, een uren, is urenlang gezocht naar een vrouw die niet werd vermist. Een toerist had zich na een uur nog steeds niet bij de bus gemeld, merkte de buschauffeur... De vrouw werd omschreven als Aziatisch met donkere kleding. Ze herkende zich niet in die omschrijving, omdat ze zich net had omgekleed. En ook haar groepsgenoten herkenden haar niet meer. De toeriste zocht met vijftig anderen mee... maar realiseerde zich pas s'nachts dat ze misschien zelf te vermiste was. Ze nam contact op met de politie en die blies de zoektocht af. Tennisser Igor Sijsling heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het is de eerste keer dat de Amsterdammer meedoet aan het hoofdtoernooi in New York. In de eerste ronde versloeg hij de Spanjaard Daniel gimeno Traver... In drie sets met 7-5, 6-3 en 6-4. In de volgende ronde treft hij een andere Spanjaard, de nummer 5 van de wereld, David Ferrer. Dan het weer, vannacht overwegend bewolkt en hier en daar regen. Minimum temperatuur rond de graad of 13. Morgen eerst bewolkt en ook dan regen. De loop van de ochtend droger en vanuit het westen zon. Maxima rond 21 graden. De dagen daarna neemt de kans op buien af. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Die is tussen knooppunt Vaanplein en Zuidplein dicht door een ongeluk. En tot slot de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg. Vier kilometer doorwegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Toch wel de erkende? Zorg ervoor verhuizen voor minder dan je denkt. erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizen.nl? Goedenavond, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte.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 Wat al die politici u deze dagen ook op de mouw proberen te spelden. één ding is van alle tijden. Het is met de mensheid zo gesteld en niets kan dat verhinderen. De rijken krijgen steeds meer geld, de armen steeds meer kinderen. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Voorgaan citaat op rijm is ontsproten aan het brein van John O'Mill, oftewel Jan van der Meulen, wiens versjes en gedichten, geschreven in het Engels of in het Nederlands, aan de vergetelheid werden ontdrukt door Ivo de Wijs en Pieter Nieuwind. Ze komen er straks meer over vertellen. Wat is er toch aan de hand met het CDA? Ooit de grootste partij van Nederland, nu een bescheiden middenmotor. Een poging tot een verklaring. Beeldenstommers vergrijpen zich in verschillende Afrikaanse landen aan eeuwenoude heiligdommen. Zaterdag werd, eh, werden in Hartje Tripoli een soefie-graftombe en een soefie-moskee met de grond gelijk gemaakt. Vrijwel onder de ogen van cultuurwetenschapper Joris Kila. En hij doet zo zijn verhaal. Een paralympische speerwerper neemt minimaal vijf tot zes verschillende benen mee. Als het om medaillekansen gaat, kan de vorm waarin prothesen maken Frank Jol verkeert... net zo belangrijk zijn als die van de atleet. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 29 augustus. Een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog zorgde voor veel overlast op Schiphol. Het was helemaal hommelens toen ook nog een vliegtuig naderde dat het mogelijk was gekaapt. Op Schiphol is een vliegtuigenland onder begeleiding van twee F-16's. Het uh, lijkt 737 of Airbus van Welling.com Boven C kwamen de twee F-16's die, die draaiden om de toestel heen. Nou, je moet zich voorstellen dat er voortdurend communicatie is tussen de luchtverkeersleiding en ook de gezagvoerder van het vliegtuig. En als die uitvalt, dan kan er iets aan de hand zijn. Ja, en het leek er toch ook op dat die piloot niet echt een idee had... van wat er nou zich precies allemaal uh, buiten afspeelde. Omdat hij toen hij die F-16's ontwaarde uh, tegen de toren gezegd heeft... Are we being hijacked? Toen kwamen de politieauto's en uh, mannen kwamen uit... en die gingen zich helemaal aankleden in, in, in, in schietvrije vesten. Passagiers in het vliegtuig en luchtvaartmaatschappij Welling... merken vrij snel dat er niets aan de hand was... En de Marche heeft dat inmiddels bevestigd. Gisteren was inmiddels Roemer nog de gedoodverfde linkse premier. Vandaag verliest de SP ineens acht zetels in de peiling van één Vandaag. Daar schrik ik van. Toch laat Roemer zich niet uit het veld slaan. Misschien ben ik een beetje te aardig gebleven. Ja, dan zal ik mensen toch duidelijker moeten maken waar we staan... en, uh, en waar ik Nederland Nederland mee naartoe wil. Vooral zwevende kiezers weten ineens niet meer zeker of ze wel zo links zijn... Roemer gaat zijn toon aanpassen en krijgt steun van GroenLinks. Het kan nog goed komen. Ik denk uh, dat heel veel Nederlanders hun stemmen die komende twee weken gaan uh, bepalen. Ach, en misschien moet mevrouw Roemer maar eens mee op campagne. Bij de Republikeinse Conventie in Amerika hield Anne Romney een vurig pleidooi voor haar man Mitt. In een emotioneel betoog benadrukte ze dat hun huwelijk geen sprookje is. And those storybooks never seem to have chapters called MS or breast cancer. A storybook marriage? Nope not at all what Mitt Romney and I have is a real marriage van dat soort bekentenissen houden de Amerikanen Ook de broer van Mitt Romney deed een duit in Duits het zakje hij mocht stemmen namens de thuisstaat van de familie Michigan I am truly honored to announce these votes for a man who happens to be my brother and whom I love Mitt Romney the next president of the United States Thank Romney is nu officieel presidentskandidaat namens de Republikeinen. Hij houdt morgen een toespraak. De conventie is een dag ingekort vanwege orkaan Isaac, die is net voorbij de stad New Orleans. De schade lijkt mee te vallen. New Orleans revamped flood defenses passed the test, but waters topped a levee in nearby Plaquemines Parish. Dozens of people had to be rescued, some from their rooftops. It just happens to come on the seventh anniversary of Hurricane Katrina. In België lijkt de rust weer te keren na de voorwaardelijke vrijlating van de meest gehate vrouw van het land. De ex van Marc Dutroux, Michel Martin, woont sinds gisteravond bij de klaren in het dorpje Malon. Enkele tientallen boze betogers wachten haar daarop en maakten op luidruchtige manier duidelijk dat Martin niet welkom is. Er werden stenen gegooid en leuzen geroepen. Tot verbazing van Martin, zegt haar advocaat. In Londen zijn de Paralympics om te zien dat mensen vaak weinig aandacht voor, een het overgrote deel van de alle toegangskaartjes is reeds verkocht. De De begonnen met een boodschap van de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking, die zelf bijna helemaal verlamd is. een People have craved for an understanding of the underlying order of the world. Why it is as it is, and why it exists at all. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Tijd voor het nieuws uit de krant van morgen, samengevat door Jan van der Putten. In Politiek Den Haag worden ze niet alleen zenuwachtig van de verkiezingen... maar ook van de komende formatie. Want hoe moet dat nu, nu voor het Eerste Koningin... niet meer begint met verkennende gesprekken? De vicevoorzitter van de Raad van State, Piet Hein Donner... wil de Kamer wel een handje helpen, meldt trouw. De Kamer moet binnen acht dagen na de verkiezingen een debat houden... waarin een informateur wordt aangewezen. Eerst moet natuurlijk de nieuwe Tweede Kamer zijn geïnstalleerd. Een aantal partijen, en ook premier Rutte... zijn bang dat het een rommeltje wordt zonder de koningin. Vandaar dat Donner heeft aangeboden... een onafhankelijke analyse over de uitslag te schrijven. En leider Van der Staaij zit nog na te trillen... van alle commotie over zijn abortusopmerkingen. In het Nederlands Dagblad zegt hij... ik schrik van de heftige reacties... en de bagger die over je wordt uitgestort. Toch leidt de rel ook tot goede gesprekken... vertelt Van der Staaij bijvoorbeeld over de vraag... of een liberaal abortusbeleid wel zo vanzelfsprekend hoort te zijn. PostNL doet een proef met beveiligde e-mail. Aangetekend postversturen is vanzelfsprekend, maar iets vergelijkbaars met e-mail is nieuw, stelt de Telegraaf. In Amerika en Groot-Brittannië wordt beveiligde e-mail al gebruikt. In Nederland zijn een aantal pensioenfondsen, zorginstellingen en een advocatenkantoor er nu ook voorzichtig mee begonnen. Beveiligd mailen is niet gratis, zoals gewone e-mail. Een klein bestand versturen kost bijvoorbeeld al 60 cent. Sinds 2009 is er een meldpunt voor gevallen van fraude en zelfverrijking bij woningcorporaties. Het Financiële Dagblad schrijft dat daar inmiddels ruim 460 tips zijn binnengekomen. Tientallen gingen over fraude. Het zijn vooral medewerkers van corporaties, zakenpartners en toezichthouders die dat meldpunt bellen. 25 meldingen over fraude waren zo ernstig dat ze zijn overgedragen aan de inlichtingen en opsporingsdienst van minister Schults van Hagen. Medicijnen die niet goed werken worden toch steeds duurder. NEX schrijft over onderzoek van twee deskundigen, Donald Light en Joe Le Lexchin. Volgens hen werkt 85 tot 90 procent van de nieuwe medicijnen niet of nauwelijks. Maar ze komen toch op de markt. Volgens Light en Lexchin heeft de farmaceutische industrie er juist baat bij dat medicijnen niet werken of bijwerkingen vertonen. Daarbij worden de fabrikanten geholpen door overheidsinstanties die nieuwe geneesmiddelen moeten goedkeuren, maar die niet opletten. Het is oorlog op de Waddenzee, als je de volksland mag geloven. Er wordt slag geleverd om de vier diensten... Vrije ondernemers peuteren aan de macht van de twee oppermachtige familiereders. Sinds jaar en dag vaart rederij Wagenborg naar Ameland en Schierman de Koog. En Doeksen doet Vlieland en Terschelling. Nieuwkomer EVT probeert het monopolie van Doeksen te doorbreken. Maar inmiddels zijn de verliezen aan de kant van de EVT opgelopen tot anderhalf miljoen euro. Dat het ook anders kan bewijst de bevolking van Texel. Daar faalt al meer dan een eeuw de TESO, een vierdienst die eigendom is van de eilanders. Alle negen werd de toen heersende reder verjaagd? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, I the well and I my prayer on up above that you. ended up in Hollywood Playing piano in that pink hotel Just like you said I would Valentino, Diana Birch was dat, van het debuutalbum Bible Belt. En dat heeft niks te maken met het volgende onderwerp. Het wil nog maar niet lukken met het CDA, namelijk. In de laatste peiling van TNS-Nipo zakte de partij van Simon Buma drie zetels naar dertien. Hier in de studio Pieter Gerrit Kroeger. Hij was lid van de commissie Frisse, die de verkiezingsnederlaag in 2010 analyseerde. Goedenavond. Goedenavond. Uh, bij die Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 behaalde het CDA een historische, toen historische verkiezingsnederlaag, moet ik zeggen. De partij ging van 41 naar 21 zetels. U zat in de commissie die zich over de oorzaken boog en adviseerde hoe het beter moest met de christendemocratie in Nederland. Het kabinet valt. Er komen verkiezingen. En dan hoort u de meest recente peiling: 13 zetels voor het CDA. Doet dat pijn? Uh, nou, als je je door peilingen al pijn laat doen dan voel je nooit meer iets wat leuk is. Dus mijn, mijn, mijn houding is altijd wat sereen. Uh, mijn vroegere baas in uh, de politiek, Wim Deetman... die zei bij peilingen altijd heel kortaf, dagkoersen. Ja, dat zeggen ze altijd, politieke partijen. Ja. Maar het geeft natuurlijk wel een trend weer. Het geeft een trend weer, en die is die niet nieuw. En daarom dus ook voor het CDA niet, uh, zeg maar, vrolijk stemmend, Maar ook niet schokkend. Nee. Uh, eigenlijk vanaf het moment van die... Inderdaad, uh, uh, historische nederlaag. Was ook niet te verwachten, gelet op de oorzaken daarvan. Dat je zegt, nou, we verschuiven nog wat poppetjes. En we doen nog een dingetje. En een nieuw reclamebureau. Mm. En, en, en, en, hè, en we, hebben een, we halen een nog betere kaai van de Linde erbij. En dan hebben we weer veertig zetels. Dat nee, is niet trouwens, alleen Kai van der Linde, maar van De Linde is dom. er zeker geen uh, garantie voor. zijn we het mee? over eens. Maar uh, wat waren in het kort ook alweer die oorzaken? De oorzaken waren tweeledig. Er was natuurlijk. Een, een oorzaak dat toch heel veel kiezers gewoon burgers niet begrepen... en zeker niet waardeerden dat je in een zo diepe uh, internationale, economische en Europese crisis... een kabinet uit elkaar laat vallen op zoiets belangrijks als Oeroesgan. Mm -hmm. Laten we maar gewoon maar eerlijk ja. zeggen. Men zeggen, het gaat, hoopte ik, bij die, dus die verantwoordelijke bewindslieden, politici, over de zorgen... Oké, okay, maar dat zou, mijn eerder, dat zou eerder op de PvdA hebben moeten terugslaan nou, dan op het CDA, de PvdA zou je heeft, zeggen? De PvdA heeft uh, zeker in die fase op zo'n zetel of dertiende Nee, nee, Nee, maar ik bedoel maar te zeggen, dat, heeft dus meer, ja. dat is meer een analyse van de verkiezingsnederlaag van, de, van, van de PvdA dan van de CDA. Ja, maar het CDA is als de partij die als het ware verantwoordelijk werd geacht als nee. de grootste ja. voor het land... Uh, dat ook van, vanuit wat klassieke opvatting... de premier, de, u kent dat allemaal wel... kwam dat zwaar op het CDA aan. Ja. Bovendien, de Partij van de Arbeid kwam met een nieuwe lijsttrekker... de heer Cohen. Maar wacht Die even, en... laten we even terug maar naar het, het CDA. Gaat 2010. Dat is, het gaat niet om 2010. Ja. De eerste oorzaak was, was... Uh, uh, uh, een rare reden om een kabinet ja, uh, te laten vallen. Ja, bijna onverantwoordelijk gedrag. En tweede? De tweede was een veel diepere en ook veel langer lopende oorzaak. Mag ik het noemen een culturele oorzaak. Het CDA was al veel langer... Ja, Nederland, zeg maar, een beetje kwijtgeraakt. Ja. Het CDA praatte in taal, in woorden, in beelden, in thema's. Waarvan de rest van Nederland. toch in toenemende mate zei. waar hebben ze het over? En dat is uh, nog niet voorbij. En dat is iets wat je niet in twee jaar. Of anderhalf jaar na zo'n rapport dat dat heel hard en heel scherp analyseert... en met aanbeveling komt, eventjes doet. Nee, het is wel namelijk uh, geprobeerd. Er is namelijk een soort van uh, herbronningscommissie geweest. En een wel herbronningsrapport, twee. zeker. En, uh, en, en dat op zich was het toen moeilijk... want toen zagen we iedereen zich in allerlei bochten wringen... om aan één kant het gedoogakkoord met de PVV uh, te verdedigen... en aan de andere kant uh, de bijna haaks daarop staande herbronningsideeën. Uh, ja. Dat hebben we kiezers misschien niet begrepen? Uh, dat kan ik die kiezers niet helemaal kwalijk nemen. Ik behoorde zelf tot degene die na die nederlaag, en ook met dat rapport, als het ware in mijn pen, uh, uh, ook op dat congres in Arnhem, wat iedereen op de tv-bekeer ja. ook tegen heeft gestemd, niet vanwege een Alleen maar intense afkeer van de PVV, al was die bij mij groot genoeg. Maar vooral omdat ik vond dat je in deze situatie... na zo'n nederlaag niet kon regeren en herbronnen tegelijk. Nee, en betekent dat dus niet dat het CDA nu zijn geloofwaardigheid kwijt is? Het CDA heeft het zichzelf vooral heel veel moeilijker gemaakt... door te gaan zeggen, we nemen toch onze verantwoordelijkheid... we gaan toch regeren, allemaal dingen die op zichzelf honorabel zijn... op één voorwaarde, dat er dan ook geregeerd wordt. En laten we heel eerlijk zijn... Dat kabinet Rutte is gegijzeld geweest door twee dingen. De PVV en door de eurocrisis. En bij dat laatste punt heeft dat kabinet het wonderbaarlijk goed gedaan. De koers van mevrouw Merkel van Van Rompuy gesteund tegen... Wilders ja. En daarom heeft Wilders raak opgeblazen. Maar er is geen antwoord op de vraag... is het niet een probleem van geloofwaardigheid? Dat je aan één kant in een kabinet gaat zitten ja. met de PV... en tegelijkertijd een herbronningsrapport uh, publiceert. Ik zei ook dat het uh. CDA zichzelf dus veel moeilijker maakte... ten aanzien van de geloofwaardigheid. Dat ja. wel nodig was geweest. Ja. En hoe is dat op te lossen in de komende uh, tijd? Hoe zou het CDA daar het rapport, nu... Het rapport frissen daarvan toen het klaar was... En ik de kans kreeg om samen met Rut Peter, die vicevoorzitter van die commissie was, en toen nog geen voorzitter van de partij, dat te presenteren en toe te lichten in het partijbestuur. Heb ik gezegd, jongens, hou rekening mee. Je bent hier tien tot vijftien jaar mee bezig. Zoals ook de CDU in Duitsland, dat tien tot vijftien jaar heeft geworsteld in de jaren zeventig dus en daarna jaar, om uh, de grote u. steden te heroveren. Maar dan uh, over 13 jaar bestaat het CDA niet als het meer als het zo doorgaat? Nee, daar ben ik niet zo somber over. Als het uh, in, de, in dit tempo zo doorgaat, lijkt het mij uh, een gereden kans. Ja, als u, als u een soort lineair iets van... Uh, ja. Uh, uh, ja. Uh, bij, elke, uh. bij elke maand of bij elke peiling trekken we weer twee af... en dan komt er één bij en dan weer twee af... en dan krijg je een soort ja. dan Nee, Vitus-dans. Ja, nee, op dat punt ben ik uh, misschien dan uh, uh, uh, laat ik zeggen, een realist. Het CDA verdwijnt niet. Het CDA, zoals u het misschien ook heeft gekend en heel veel van uw luisteraars... van de voorbije zeg maar, 30 dertig jaar... dat een soort vanzelfsprekende ja. 40, 50 zetels had... is al lang weg. En het grootste culturele probleem van het CDA... is dat in het DNA, in de manier van denken en praten... van een groot deel van de CDA's... nog zit alsof men 40 zetels heeft. Okay. Maar wat zou men nu concreet, op korte termijn... zal ik maar even zeggen, anders kunnen doen? Op korte termijn, en dan hebben we het bijvoorbeeld... tussen nu en 12 september, moet uh, de heer Buma vooral blijven doen wat hij doet, zich nou niet gek laten maken. Heel zwaar twee dingen benadrukken, wat hij ook overigens heel goed doet. Maar het kan nog intensiever, en ik zou zeggen... alle andere CDA-kandidaten zouden het ook moeten doen. Dat is één. Uh, wij zijn de partij altijd geweest tegen de polarisatie. En tegen mekaar alleen maar kapot maken en schelden en dergelijke. Dacht je dat daar werk van kwam? Dacht je dat je daar in Europa, laat ik zeggen, ook respect ja. mee won? Iedereen kan zien van maar goed, niet. dat doet hij al. Dus daarmee doorgaan. Ja, die en... boodschap laten doorkomen. En doorkomen. Beter doen? En het tweede element wat je moet benadrukken is het allergrootste punt waar alle burgers ook op aanspreekbaar zijn. Daar willen ze ook wat voor doen. Ook desnoods een stukje koopkracht voor inleveren en dergelijke. Is werk, werk, werk. Ja, en waar moet hij dat vooral, deze boodschap, uitdragen? Want ik heb het idee dat het CDA nu een beetje in paniek aan het raken is. omdat bijvoorbeeld op de traditionele achterbanplek, het platteland, het de VVD, het gaat overnemen. Dat is al veel langer. Uh, ik ben op dat punt, uh, dat kunt u in het rapport Frissen ook lezen. Ja. Uh, nogal, een, uh, nogal een, ik zal maar zeggen, een hele, een hele harde realist. De kiezers in Nederland wonen niet op het platteland. Uh, het CDA heeft in 2010 die enorme nederlaag, vooral geleden in zeg maar, het verstedelijkte deel... maar niet zeg maar, de binnensteden, maar alles daaromheen... in het westen van het land en in de grote steden... bijvoorbeeld in Brabant, uh, Arnhem, Nijmegen en dergelijke... niet op het platteland. De kiezers daar zijn toen echt massaal bij het CDA weggelopen. Als ik u één voorbeeld mag geven, Almere, typisch zo'n suburbstad... daar verloor het CDA 70% van zijn aanhang... Dus dat was niet een halvering, maar dramatisch meer dan dat. Amsterdam, min 66 procent. Dus daar het ging CDA men... moet minder provinciaals worden. Het CDA moet heel sterk cultureel af van wat ik maar, ik zeg het maar noem een zekere rurale lulligheid. <laughs> geen ander woord te gebruiken. Dat zit er een beetje in. Vendel zwaaien en dergelijke. Men moet daar. Uh, men mag daar zeker in die regio herkenbaar opereren. Maar dat als het belangrijkste beeldmerk is niet meer van deze tijd. Zal ook jonge mensen en hoogopgeleide mensen... en met name ook vrouwen niet meer trekken. En in 2010 is men onder die groepen ook het zwaarst achteruit gegaan. Wij onthouden zeker van dit gesprek de term rurale lulligheid. Daar was ik al bang voor. Dank u wel. Pieter Gerrit Kroeger. It too much to stay, but I won't let go. Solar, blauwzoen was dat. Het afgelopen weekend werd er in hartje Tripoli enkele Soefie-heiligdommen met de grond gelijk gemaakt. En die vernietiging staat niet op zichzelf. Ook op andere plaatsen moest de Sofie Heiligdom het ontgelden. Onlangs nog in Timbuktu, in Mali. Ik ga erover praten met Joris Kila. Hij is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is onderzoeker cultureel erfgoed in tijden van conflict situaties. En hij keerde terug uit Libië en zit nu in de studio in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond, meneer Kila. Ja, u was min of meer getuige van die vernieling in Tripoli, begrijp ik. Ja, het was namelijk bizar. Want. Uh... Wij zijn dus bij de Universiteit van Amsterdam... waar we met een kleine delegatie samen met een, uh, bouwkundige adviseurs... van schakel en schade, dat is een onderdeel van BAM... waar we gaan kijken bij Leptis Magna en dergelijke... omdat we daar eventueel wat dingen wilden gaan repareren. Wat is we, Leptis Magna? Da, Leptis Magna is een hele grote Romeinse ruïnestad... Okay. aan de kust van... Uh, ja, niet helemaal bij Tripoli, maar laten we zeggen, ongeveer anderhalf uur daar vandaan. Mm -hmm. En we kwamen dus terug en ik zie opeens uh, ja een, een, een beetje vanaf de, de weg een, een soort van moskee-achtig uh, gebouw waar een boeldozer uh, uh, stevig uh, bezig was. En ik dacht van, nou goed, dat ziet er toch nog vrij netjes uit. Waarom gaan ze dat nou slopen? En toen raakte op een gegeven moment onze uh, Libische counterparts, die ook in de auto zaten, die la die raakte lichtelijk in paniek, want dat waren dus ook mensen van het Department of Antiquities. Ja. En uh, toen bleek dus dat ze daar dus gewoon de zaak aan het slopen waren. En we hoorden ook geen schieten. Dus uh, het was een beetje raar. En na de hand bleek dus dat uh, daar dus mensen ook geïnfiltreerd waren. Dat waren dus echt zeg maar salafisten of in ieder geval uh, jihadisten. Dus mensen die nogal orthodox van de islam zijn. Ja. En die waren dus geïnfiltreerd ook in de politie- en uh, beveiligingsdiensten. Ah, dus het werd niet beschermd, het werd niet bewaakt. Het werd uh, niet bewaakt, wat natuurlijk ook wel een beetje vreemd was. Want een aantal dagen daarvoor was er uh, ergens anders in, in Libië... Bij, in de buurt van uh, Tripoli, was daar ook een uh, Soefi-heiligdom uh, beschadigd. Ja. En uh, ja, men was dus lichtelijk uh, verrast en overvallen... Maar het, het werd s'avonds nog erger, want toen uh, brak er in ieder geval... bij de culturele mensen, zou ik maar zeggen, paniek uit. Omdat uh, er ook dreigingen binnenkwamen dat men musea... en uh, archeologische zaarts wilde aanvallen uh, of in ieder geval beschadigen. Dus toen moest dat allemaal met veiligheidsdiensten en dergelijke... iets worden geregeld om beelden binnen te halen. Hè, want er lag natuurlijk mm -hmm. aan ten grondslag dat het... Uh, wij noemen dat iconoclasme, maar dat is eigenlijk een soort van beeldenstorm ja. tegen de afgoderij. Uh, dus, want, want even voor de duidelijkheid: uh, uh, Sufis, dat is een afgeleide, een soort afgeleide van de islam, toch? Het is eigenlijk een soort van mystieke vorm van ja. islam, van de, oude, van de oude islam in feite. En je hebt ook zelfs een, een soort van Europese of, of Westerse variant. Maar ook de derwischen, dat zijn die mensen die, die steeds uh, rondjes aan het draaien zijn, steeds sneller. Die horen daar ook toe. Maar het is dus een lichte vorm van een godsdienst... waar ja. de, de, de, laten we zeggen, de orthodoxe aanhangers, de salafisten, de jihadisten zoals u ze ja. noemde... Uh, het niet mee eens zijn. Die zijn het er niet mee eens. Want, uh, en wat hebben ze er dan tegen? Nou, ze hebben er tegen dat uh, zij vinden dat moslims mogen geen... Uh, uh, personen of afbeeldingen aanbidden. Want dat is afgoderij. Ja, want er zijn natuurlijk allemaal, wat, ja. wat wij dan maar voor het gemak... Uh, saints of heiligen noemen, van, ja. uit die uh, Soefies. En die liggen daar begraven in moskeeën. Dat was ook het geval in Mali. Ja. En daar komen, net zoals mensen vroeger uh, bij de katholieke kerken... die komen daar een uh, bidden en die willen daar een beetje in de buurt van zijn. Ja. U noemde het woord iconoclasme. Is het te vergelijken met de beeldenstorm in Nederland bijvoorbeeld? Het is uh, precies te vergelijken, want uh, dat was natuurlijk... in, in, in Utrecht uh, kunt u dat nog zien, in de kerk natuurlijk... Ja. Uh, dat was natuurlijk ook uh, het feit dat de, zeggen, de protestanten... die gingen al die afbeeldingen, die beelden uh, vernielen. En dit is ook uh, volstrekt analoog aan bijvoorbeeld het uh, opblazen... van de Bamiyan-boeddha's in uh, Afghanistan precies. door de Taliban... Ja. die dus ook geen afgoderij willen... En de, het was bij die uh, taliban natuurlijk nog erger... want het waren boeddhistische beelden die ze uh, opbliezen. Maar er mogen geen uh, afbeeldingen of personen... of uh, representaties van personen aanbeden worden van ja. de heren. Nou ja, nog erger, het is allemaal cultureel erfgoed, toch? Of, of, het is allemaal ja, cultureel ja, ja, erfgoed. Ja. En het is natuurlijk zo, en dat uh, kunt u steeds uh, vaker in het nieuws uh, zien... de laatste paar jaren dat er een, een sterke verbinding is tussen erfgoed uh, en identiteit. Mm -hmm. Dus als je erfgoed gaat vernietigen of beschadigen... of zelfs helemaal gaat uitwissen... dan beschadig of wis je uit de identiteit van groepen of, of nee. naties en dergelijke. En in het geval van de soefisten in Libië, zijn dat er veel? Het zijn er niet zoveel. En nee. het waren er ook niet zoveel uh, in, in Mali... Maar er uh, zit ook nog iets aan vast. Uh, de Libiërs zeiden ook: al oh, moeten we nog een revolutie ontketenen? Dit, uh, dit pikken we niet. We zullen zorgen dat ze allemaal het land uit uh, worden gejaagd. Maar zij worden gefinancierd, en dat is ook uh, Mali, Libië, Egypte, Syrië, Libanon, uh, vanuit Qatar. De salafisten worden gefinancierd vanuit Qatar. Ja, en die, die krijgen dus gewoon geld om zich een beetje te infiltreren in van alles... en om ook jongeren te werven. En, dus... de, ja, en er is natuurlijk niet een hele sterke regering in Libië op dit moment, of wel? Er is geen regering. Nee, nee eigenlijk niet. Dus, dus van de regering kan geen bescherming komen? Eh, Nog niet. Uh, no. Ze hebben natuurlijk wel een soort van veiligheidsdiensten... maar het, het zwakke punt is natuurlijk dat die gebaseerd zijn op... Uh, al die milities van verschillende steden... die dus hebben gevochten in de revolutie. En die zijn natuurlijk weer gelieerd aan, uh, aan stammen. Ja. En dat, dat, die verdeeldheid die heb je ook bij die dienst of antiquities. En dat is dus ook nog helemaal niet goed geregeld. Daar heerst ook een machtsstrijd, net als bij de regering. Maar wel werd s'nachts nog het parlement bij elkaar geroepen... En er werden toch wel wat acties ondernomen. Ja, maar, maar nog eventjes, want, want we hebben het dus over Malië eerder en nu Libië. Um, uh, denkt u dat het beperkt blijft tot die landen? Of vreest u dat an voor andere beroemde soefie heiligdommen in die regio? Ja, en het is niet alleen soefie heiligdommen maar bijvoorbeeld in Syrië is nu uh, Krak de Chevalier... Ja, ja. uh, die is dus ook uh, behoorlijk beschadigd. En daar zijn ze vreselijk aan het schieten geweest. Want uh, de heren hebben natuurlijk ook iets tegen de kruisvaarders. Ja, dus dat ja. is ook niet, dus er wordt maar, gewoon. Ik, ik wilde bijna zeggen, uiteraard, maar het is natuurlijk onzin. Ja, maar, maar ja. De, maar maar dat is, de, de, er moet zich een, een, een gevoel van machteloosheid van u, uh, trouwens van ons allemaal, maar zeker ook van u, want u bent daar dagelijks mee bezig, uh, meester maken als u hiernaar kijkt. Want er is weinig aan te doen, hè? Nou, wat er natuurlijk aan te doen is, uh, dat is al vastgelegd in internationale verdragen. Zoals ja. het Haagse verdrag van 1954 en de protocollen. En ook uh, een onderdeel van het International Criminal Court. Ja, maar uh, voor verdragen heb je regeringen nodig die zich eraan juist. houden. Juist. En het probleem is dat men tekent van alles aan verdragen, ook Nederland... En men uh, voert het niet uit. Want militairen zijn verplicht om zich in vredestijd voor te bereiden... op de verdediging en bescherming van cultureel erfgoed. Ja. Als ze die verdragen hebben getekend... Ja. Maar goed, het dus heeft ook wel eens uh, zijn voordelen, want we, we zijn wel in staat geweest om voor de uh, revolutie in Egypte al een no-strike list aan NATO aan te leveren van de ja. uh, monumenten en zo. Die heeft wel gewerkt. Oké, okay, nou laten we dan met deze uh, hoopvolle woorden dan toch maar eindigen, dit gesprek. Ja, niet. Oké, okay, hartelijk dank. Joris Kila, uh, onderzoeker cultureel erfgoed in tijden van conflict situaties aan de Universiteit van Amsterdam. Lisa Loep. Op dit moment is in Londen de openingsceremonie van de Paralympics bezig. Vlak daarvoor sprak ik met Frank Jol. Hij is orthopedische instrumentenmaker... en verantwoordelijk voor de protheses van de Nederlandse atleten. En om te beginnen aan hem de vraag... hoeveel protheses een atleet eigenlijk bij zich heeft gemiddeld. De gemiddelde atleet heeft uh, tussen de vier en zes protheses mee. Dat, dat kan variëren van het onderdeel wat hij of zij doet. Mm. Um, als je uh, bijvoorbeeld bij de atletiek twee onderdelen hebt, heb je in ieder geval onderdeel specifiek een prothese mee. Uh, je hebt je dagelijkse prothese mee. Uh, de atleet moet ook krachttrainingen doen, dus ze hebben een specifieke uh, prothese voor de krachttraining. Uh, dus ze moeten ook douchen en, en ze komen ook in, uh, in waterrijke omgevingen. Uh, dus ze hebben daar ook nog een waterbestendige prothese voor mee en een dagelijkse prothese mee. En dus het is, het is een, er is een verschil tussen, laten we zeggen, de dagelijkse prothese en de wedstrijdprothese? Uh, ja. Wat is het grootste verschil? Uh, nou, de dagelijkse prothese moet gewoon zijn grootste waarde hebben uh, dagelijk gezien, dat je ermee kan wandelen, je kan ermee... Uh, je eet en kook, je kan een bij douchen, je kan er mee werken, je kan er van allerlei's mee, uh, allerlei dingen mee doen. En de sportmatrije is sportspecifiek gemaakt. Dat zijn andere voeten, dat zijn vaak geen voeten waar je de hele dag op zou kunnen staan. Um, de zijn over het algemeen langer. Uh, of sportspecifiek zoals ik al zei, wat betreft speerwerpen, die is totaal anders. Um, dat maakt de grootste verschillen. Uh, is het ook van ander materiaal gemaakt? Uh, het is minimalistisch, hè? sowieso. Kijk, dat kun je net zo vergelijken met een auto voor op de straat en een, en een, en een raceauto. Kijk, als je een, uh, stel dat je gewoon een, een straatauto neemt, die, die richt je uh, in als, uh, als sportauto, wat haal je eruit? Je haalt alle overborgen ballast eruit, dus je maakt het minimalistisch. je met een prothese ook. Okay. Uh, daarbij is een, een, een sprintprothese, die moet zo snel mogelijk staan, en een versprintprothese moet zorgen dat je zoveel mogelijk sprint. Dat zijn echt op details wel eens maar toch hele uh, specifieke uh, verschillen. Want die moet buigzamer zijn of zo? Uh, nou, buigzamer. Dan, dan, dan wordt het een heel technisch verhaal. Oh, dan ja. Dat is zeg maar, de, de, de, de verspringtechniek uh, gaan ontleden. En je moet op een gegeven moment kijken van uh, wanneer, en dat is ook met techniek te maken van het springen van de atleet zelf, uh, wanneer geeft de voet of de springveer die eronder zit, zoals iedereen die kent en gezien heeft. En dat gaat straks helemaal gaan zien op de, op de lijfbeelden die uh, doorkomen. Ja. Um, wanneer die ze energie afgeeft. Okay. Kijk, je wil op een gegeven moment dus niet dat je al in de eerste fase energie had gegeven, dan kom je niet zo ver. Dat wil je echt op het juiste moment. Vergelijk het uh, met pols ook hoofdspringen. Uh, op het moment dat ze uh, een heel goed insteken en de juiste buiging maken, ja. en dan kom je heel ver over de lat heen. Uh, en dat is met verspringen niet zo. En dat heeft met de prothese ook te maken. Oké, okay, dat begrijp ik. Dus een prothese kan ook het verschil maken tussen winnen en verliezen. Uh, ja, heel, helemaal waar. Is dan de druk voor u niet heel erg groot? Uh, nou, op dit moment niet. We zijn er zo in gegroeid met het hele verhaal. Het is gewoon een, een, een, team, een teamwerk wat je doet. Net als de, de, de, de, de krachttrainer die ook niet in de laatste week jou een heel groot krachtschema geeft. En dat kan hem ook maken of mee. De diëtist. Maar ja, de, de, de instrumentmakers zoals ik. Uh, moet zorgen dat het materiaal tip top en op is. Ja. Ja. Iedereen heeft er alles van gegeven, dus ik moet dat ook doen. Is, is er een grens van wat wel en niet mag bij het ontwikkelen van protheses? Ik denk nu even aan uh, de, de, de, de, het materiaal van de zwempakken bij valide sporters. Hè? Op een gegeven moment mocht dat, uh, was daar een grens. Dat mocht niet, ja. mocht niet, uh, is dat, is dat bij, bij protheses ook het geval? Nou, De enige richtlijn die er is op dit moment... is dat er geen elektronica in mag zitten. Je mag geen gebruik maken dus van, van elektronische aansturing. Mm -hmm. uh, dat, is, dat is tot op dit moment de enige restrictie. Omdat uh, zeg maar een heel groot materiaalontwikkeling er nog niet gaande is. Dat gaat er volgens mij wel komen. Je kan wel met allerlei composieten met koolstof en met varianten daarvan. Uh, ja, gaan ontwikkelen waar je ja, nog meer energie uit uh, weg kan krijgen. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, dat je nog meer energie kan teruggeven naar wat je erin stopt. Want uit zichzelf geeft hij nooit natuurlijk energie. Nee, maar als je dus meer energie krijgt... dan wat je erin stopt... Dat dan zou niet. het dus denkbaar zijn... dat uh, uh, materiaal straks beter is... dan het menselijk lichaam. Meer. Ja, van dat. maar dat geloof ik niet. Dus dat, dan zul je met elektronische hulpmiddelen moeten gaan werken. Op het moment dat je zeg maar... Uh, zeg maar 100 newton in stopt en je genereert uh, 200 newton... dan moet je iets met een, met een motoraandrijving hebben of zo. Oké. Okay. Dat, dat, Kijk, op het moment dat je dat op mechanische wijze doet, en dat is en blijft het... Uh, mm. dan kun je nooit uh, energie meer eruit krijgen zodat je erin stopt. Het okay. enige waar je naartoe kan werken is dat je zo min mogelijk energieverlies hebt. Dan ja. heb je ook nog heel veel winst. Ja, maar goed, materiaal, zegt u, kan eigenlijk nooit op tegen het menselijk lichaam... als het niet elektronisch wordt aangestuurd. Nou ja, dat is ook weer, dat is ook weer een, een stelling, dat is, dat is een <laughs> beetje baggedagd... dat uh, het ook weer niet helemaal waar, maar als je heel zwart-wit zegt, is dat wel zo. Ehm... Um, uh, het, het materiaal uh, het kan wel heel goed zijn, dat je op een gegeven moment zo goed als mensen lichaam zijn, maar okay. ons lichaam is het mooiste en het beste uitvinding ooit. Uh, ja. We kunnen het trainen, we kunnen het groter maken, we kunnen het sterker maken, we hebben daar talent voor. Um, dus als je in die, die zekere zin heb je wel gelijk, dat materiaal, hoe en wat ook, ook als je het wel kan kracht leveren, nooit mooier kan zijn dan het lichaam. Nee. En hoeveel medailles hoopt u te winnen? Ja, wat zegt een coach? Eén meer als uh, vier jaar terug. En toen waren het er vijf, dus nu zes. Maar dat betekent dus dat ze allemaal moeten winnen. <laughs> ja, dat betekent dat ze allemaal moeten <laughs> winnen, ja. Allemaal een medaille moeten halen. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel. You burned your lips when you were young. You lapped it on your lars. You'll burn your bibs when you're old. And sit down on the blaze. Dit zou een, <laughs> een gedicht van jou kunnen zijn, Pieter Nieuwind. Yeah. Ja. Yeah. Maar het is het niet, hè? Nee. nee. Vertel even. Het is van John O'Mill. Ja? De al uh, jaren geleden overleden Light First dichter die ook leraar Engels was in Breda. En die een groot aantal prachtige kleine bundeltjes heeft uitgegeven in de tijd. En daar hebben Ivo en ik een uh, bloemlezing uit ja. samengesteld. En Ivo is Ivo de Wijs en die zit naast jou. Uh, uh, jullie hebben elkaar ontmoet toen jij overigens Engels studeerde. Dat kan je nog horen aan uh, je uitspraak. Ik zeg overigens, jij en jij, want we kennen elkaar. Dat is ja. even voor de luisteraars. Uh, samen uh, richten jullie cabaret, cabaret Ivo de Wijs uh, op, als ik het goed heb. Als dat is het lang geleden, geleden, hoor. 65, hè? Ja, lang ja, geleden. Dat ja, dat is lang ja. geleden. En samen maken jullie dus ook inderdaad een selectie uit het werk van John O'Mill... En bundelde dat in het boek John O'Mill, Light Verse in Dutch and Double Dutch. Who the hell is John O'Mill? <laughs> Ja, dat je die niet kent, nee, maar het vrouwen we, he, weten vaak te weinig van Light First. Oh, krijg je nee, dit weer? Nee, nee, maar dat heeft een prima reden. Nee, Ik ben opgegroeid met Light First. Ja, maar kennelijk niet met John O'Mill. Dat klopt. Nee, het vaste antwoord hadden altijd, waarom weten vrouwen weinig van Light First? Omdat vrouwen wel iets anders aan hun hoofd hebben. Ah, dat, zo zit dat, ja. Ah, ah. Uh, uh, goed, in ieder geval, uh, wij gingen toen wij jong waren... in die boekenkasten van onze ouders op zoek naar iets leuks. En wat vonden we? We vonden uit het Frans uh, vertaalde rooms katholieke romans romans van Anton Kolen. En uiteindelijk vonden we een paar hele kleine bundeltjes van John O'Mill En daar moesten we erg om lachen, om, om, om simpele versjes... als uh, kleine muisjes hebben kleine wensjes... Uh, beschuitjes met gestampte mensjes, en dat soort werk. Ja, ja, want John O'Mill was eigenlijk Jan van der Meulen. Jan van der Meulen. Hij was, uh, een Nederlander. Uh, ja. ja, en hij schreef dus in, in het Nederlands... maar hij schreef vooral in een soort zelfbedacht kouturwaals... half Engels, half Nederlands. Hij was leraar Engels, toch? Hij was leraar Engels, ja, ja, ja. maar hij... hij ja. Hij gebruikte ook wel soms uh, die versjes om zijn leerlingen iets duidelijk te maken. Ja, dat een mooi voorbeeld is het tweede couplet van een gedicht. Dat heet Drie Koningen. De koning van Bingen, en die had een sleutelring om zijn neus mee leeg te halen. Very interesting. <laughs> en dat was om zijn leerlingen van de foute uitspraak very interesting af te brengen. Ah, oh zo omdat ja, er dan altijd een verkeerde klemtoon werd gelegd. Ja, dat is vrij dat en, Ja, En ja. toen zei iemand, je moet die dingen eens in een, in een boekje zetten. En toen uh, Wim Kan heeft voor het eerste boekje het voorwoord geschreven. A aangenaam zelf ingenomen liet Wim Kan weten... dat hij John O'Mill al eerder had gespot... wat weer eens aangeeft, wat een fijne neus ik toch heb. En he <laughs> later, hij had een fijne neus van John O'Mill. Die, die, die kon er wat van. Het was onze eerste kennismaking met het lichte gedicht... zoals we dat later zelf ook zijn ja. gaan schrijven. Maar... Even over de titel van die bundel, want uh, uh, die bun de bundel, uh, nou ben ik het geloof oh ja, dat heet dus John Lightverse in Dutch en Double Dutch waarom Double Dutch, want dat betekent eigenlijk onbegrijpelijk, vraag ik aan de leraar Engels naast uh, mij. betekent uh, onzin ja. ja, het Double is ook, Dutch het is, is onzin, onzin dus, is. maar het is natuurlijk omdat hij dus die Nederlandse dat, dat verengelste Nederlands schreef, ja. of vernederlandse Engels allebei, allebei, is Double Dutch <coughs> daarvoor een uitstekende aanduiding ja. A terrible infant called Peter sprinkled his bed with a gieter. His vader got woest, took hold of a knoest en gave hem een peck on his meter. Dat is... En dat vinden jullie leuk? Ja, dat vinden wij ja. Ik vind het zo'n ongeheim. Maar goed, ik in, maar in, voor, voor, nou, waar, ik Waarom vind het vinden jullie. Een knoest even. moet je natuurlijk de Kaan niet uitspreken. <laughs> nee, oude. of Een knoest, alles ja, begrijp je nee, niet ja. wat wij het over ja. hebben. Ja, maar de, je moet ze sowieso hardop lezen, de uh, gedichten. Ja. Ja, vind ja. ik wel. Ja. ja. Ja, dan nou, kun je meteen, dan leer je het meteen uit je hoofd. Dat ja, is ook handig, ja. ja, ja. Precies. precies. Maar wat trekt jullie aan? Ik bedoel, het is leuk. Maar wat trekt jullie aan? Is er verwantschap met jullie eigen werk? Ja, gestoei met taal. Dus, uh, ja. pff, zelfs als ik niet in slaap kan komen, ben ik ermee bezig. Dus, uh, uh, uh, de, de, de woorden hebben een betekenis, maar ze hebben ook een vorm. Ze hebben meer. En je kan er... Je kan ze op elkaar laten rijmen. Je kan er uh, uh, onverwachte dingen mee doen. En dat doet John O'Mill dus ook. En de, het is spelen met de taal als speelgoed. Dat is wat leuk is. Zoals, en het is dan geen double-dutch, maar gewoon Nederlands... ...rompelt een rover ooit u over... ...futsel dan terstond zijn pistool hem ont. Dat is hetzelfde soort spielerij waar Ivo ja. zich later ook aan heeft bezondigd. Ja. En dat blijft leuk. Bezondigd. En, en streeft het ...u dan ja. weer, zeef hem dan door de hersenpan... Ja, is leuk. Het uh, uh, uh, uh, is, is leuk. Um, <tied> nou ja, je laat je niet zo makkelijk overtuigen. Nee, nee, nee, um, is het ook origineel? Heeft hij het allemaal zelf bedacht? Um, hij heeft uh, uh, veel gelezen voor hij zelf ging schrijven. En hij is af en toe wel eens vergeten er iets bij te zetten dat hij het ergens gezien had. Um, ik heb hem een paar keer betrapt inderdaad op vertalingen waar hij bijzet naar het Amerikaans, naar het Brits, maar ook al op vertalingen en bewerkingen waar hij dat vergeten was bij te zetten. Ja. Beetje riskant, hoor, om dat te doen, want je begint iemand dan uh, vrij snel te verdenken van veel jadwerken. Dat ja. is toch niet het geval? Ja, sterker nog, jullie hebben zelf dit versje volgens mij geschreven. We hebben je boekje gelezen, John. De gestolen helft was het best. <laughs> Geef ons voor naar het origineel en spaar ons dan de rest. heeft hij zelf dus... geschreven. Oh, dat hij zelf zelf geschreven. was niet vreemd. Dat ja. was oh, ook dat wel weer leuk. Dat heeft, heeft hij zelf, zelf geschreven. geschreven. Ja. Oh, dat is, ja, dat dus, is ook zelf wel de draak mee. Ja, maar maar hij, toch kun hij, je er hij, beter bij zetten als je de mosterd ergens anders gehaald hebt. Ja, dat is zo. Is het... Ja, dat is een beetje een rare vraag. Ik weet al dat ik nu op mijn kop krijg, maar is het echte poëzie? Kun je het lezen als echte poëzie? Pieter? Nee. Nee. Nee. nee. Oh, je, gaat gelukkig, je gaat gelukkig niet uh, zeggen uh, wat is echte poëzie Daar ja. was ik eigenlijk bang voor geweest. Nou, dan geef ik het antwoord. Het is meestal poëzie die ik niet begrijp. Nou, dat ja. begrijp ik wel. Dan ja. nou, laat ik het anders vragen. Wordt zijn werk serieus genomen in literaire kringen? Want jullie hebben het niet voor niets ergens uit, uit moeten duwen. Als je de, de literatuurgeschiedenis doornemen, Floyter dan vind je bitter weinig light verse. Een paar keer uh, Piet Paaltjes, één versie van Kees Tip. Misschien een liedtekst van Annie Schmid. En dan heb je het eigenlijk wel gehad. Nou, vlak Veel jezelf aan... niet uit. Nee, ik sta geen enkele bloemlezing. Ik heb nog heel lang moeten doen om in de dikke kom rij te komen. Net voor zijn dood heeft hij mij nog opgenomen. Maar uh, nee, zo makkelijk gaat dat niet. Nee, uh, het lichte verse heeft er geen plaats in. Maar bij Nederlanders zijn we toch een tamelijk nuchter volk. En wij houden van stemmige verzen waarin de spanning behouden blijft. En bij Verse loopt de spanning er weer uit. Ze lopen leeg, de fietsband loopt leeg. Dat is een kleine ontploffing. En ja... Daar, zit, daar schuilt de humor. Ja. Maar als je een officiële bloemlezing maakt... dan zijn er zoveel ernstige poëten die je moet opnemen... dat er helaas te weinig ruimte is voor John O'Mill. Ja, dat is duidelijk. Ik las dat jullie vinden dat hij jaloersmakende versen heeft gemaakt. Oh ja. Uh, doe nog eens een jaloersmakend vers, Pieter. Uh, ik doe de tweede van de drie koningen. De koning van Miscaje, die had een kattenpult. Daar schoot hij mee op haaien. Very difficult. <laughs> en de derde is de koning van Oeganda. Die had een grote smoel met zeven gouden tanden. Very beautiful. Nou, met die dan... eerste oververrie. Maar dat had je toch niet zelf willen maken? Ja, dolg, ja. Ja, ja, ja, ja. En dan had ik het gevoel gehad dat ik niet voor niks had geleefd. <laughs> nou, dan doe ik nog crypto-rijm. Het rijmt en het rijmt niet. Een tanige tante in Twente met sproeten ter grootte van rozijnen. Was met haar gebrek toch nog danig in tel, maar ze barstte dan ook van de kwartjes. Oh jee. En dat moeten we dan vertalen in een crypto en dan hebben we een rijm, of dan niet? Ja, hebben een rijm, zeker, zeker, ja. zeker. Wat zeker. is het rijm? Het aardige ah. tand in Twente met sproeder de grootte van krenten... was met haar gebrek toch nog dadelijk geen trek. Maar ze barstten dan ook van de centen. Maar ja, dat staat is, er niet. Het is, het is fantastisch. Is dit beter dan wat jullie plachten te maken? Uh, zijn beste zijn beter dan wat wij gemaakt hebben, ja, zeker. Zijn ja. beste horen bij het uh, goede tot zeer goede werk... van Dr. Anders P. Kees Frank van Pamelen... Uh, Weet je wat ik, wat cool. ik dacht, het is, het is niet waar, want ik, maar ik ken hem dus niet. En het is ook niet waar, maar ik dacht toen ik het las, jullie zijn het zelf, jullie zijn John nee, en nee, oh nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Wij zijn, wij, wij als als Nederlandekjes en Angelis waren wij wel een mooi duo om juist ja. deze man bloem te lezen. Dat ja, klopt. Maar toch zijn jullie er niet zeker van. Want laat ik even naar dit vers verwijzen. Niet goed geld terug, <laughs> wie zich verkocht voelt en protesteren wil. Stuur een postzegel zonder antwoord naar John O'Meara. Dus Oplug. jullie zijn niet helemaal zeker van, van de kwaliteit. Daar is nou, mogen wij ook een postzegel sturen, hoor. Best. Nee, maar het lijkt wel of jullie bang zijn dat dit light verse gewogen wordt en te licht gevonden. Oh, nee. Helemaal. Nee. Nee, nee, nee. Hij was onze eerste liefde en die blijven wij trouw. Die blijven jullie. On revient toujours. Ja. Jullie hebben nooit gesiteerd. Um, ik heb hem regelmatig geciteerd. Ja? Ik had een soort kleine lezing ooit. Light first. En daar gaat hij een prominente plaats in. We hebben hem nooit ontmoet. We hebben, dat vergeet ja, want, aan mij. Ja, dat, want ik dat ik nooit eens naar Breda zeggen. ben gereisd om te zeggen. Meester, ik kom mijn hoed voor u afnemen. Want hij heeft uh, geleefd van 1905 tot 1995. Van, van, van 1915 tot 2005. Oh, nog een keer. Dus hij is pas zeven jaar ik, dood. Ik, ja. Ja. En je hebt hem nooit opgezocht. Terwijl, nee. dat snap ik niets van. Als je dan toch een held hebt en hij leeft. Waarom zoek je hem niet op? Ja, daar heb ik veel spijt van. Ja. Dus even, ja je er moet op, op het idee komen, hè? Ja, om om je op moet op het idee zoeken. komen om op te gaan zoeken. Ja. Ja. Ja. Zeg, doe mij nou een lol en maak dan de volgende keer een bloemlezing uit eigen werk. Van ja, nee, een nee, bloemlezing moet je iemand anders laten doen. Dan laat je ja. Pieter van jou en uh, Ivo van Pieter. Kijk, dat is het idee met de hoed op. Ja. <laughs> ja. Nog eentje. Doe idee, er idee, nog eentje. Een idee met de hoed op. Verrekte spieren. Spart piert stalen, sprak de trainer, en werd zelf zijn fout gewaar. Spart stiert palen, tweede poging, klonk alweer een petie raar. Spart paalt stieren, derde poging. Ook weer mis, verrek dan, verrek dan maar. maar. <laughs> Goed, de Zie bloemlezing John O'Mill. Ja, ik moet er toch om lachen, je hebt gelijk. De maar het is ook omdat jullie er zo van genieten. De bloemlezing John O'Mill, Light vs Dutch en Double Dutch... van Ivo de Wijs en Pieter Nieuwen ligt deze week, morgen geloof ik zelfs... Ja, morgen in de, komt hij uit, maar even, de, even doorvragen. Oké, okay. in de boekwinkel. <hijen> ik, uh, ja. ik dank jullie wel. Alsjeblieft. Graag gedaan. En dit was uh, met het oog op morgen. We zijn, we zijn alweer aan het einde, het is verschrikkelijk. Uh, ik, ik kan niet anders zeggen dan uh, dat u morgen weer kunt luisteren naar dit programma. En dan zit Chris Keine hier. En uh, ik wens u nog een hele goede nacht, zou ik zeggen. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen hätte. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit ist Radio. 1.